De brand die vandaag woede op een bedrijventerrein in Zevenaar... is volgens de politie niet aangestoken. Vermoedelijk heeft een technisch probleem de brand veroorzaakt. De brand brak vanochtend vroeg uit in een magazijn van een bedrijf... dat onder andere kunststofverpakkingen en auto-onderdelen maakt. Er zijn schadelijke stoffen vrijgekomen... en drie gebouwen raakten zwaar beschadigd. Boeren in de omgeving wordt geadviseerd geen gewassen te oogsten... tot duidelijk is welke schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De Nederlandse spoorwegen rijden vanaf vannacht met de Vira... om te voorkomen dat de trein gaat roesten of onderdelen vastkomen te zitten. De acht Vira's die het nog doen rijden eens per week zonder passagiers... van de werkplaats in Amsterdam naar Maarsen en terug. Volgens de NS mogen de treinen rijden... in afwachting van de juridische afhandeling met bouwer Ansaldo Breda.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 Het Nederlands voetbalhelftal heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland op het nippertje gelijk weten te spelen. Pas ver in de blessuretijd maakte Robin van Persie in Tallinn uit een strafschop de 2-2 gelijkmaker. Oranje kwam in de tweede minuut nog wel met 1-0 voor door een doelpunt van Robben, maar kort daarna maakte de Esten gelijk en in de tweede helft kwamen ze op voorsprong. Nederland speelt dinsdag nog een kwalificatiewedstrijd in en tegen Andorra.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 Ik weet dat het al laat is, maar toch. Meteen na deze uitzending rijd ik naar het spoor tussen Amsterdam en Maarsen. U hoorde het net in het nieuws. Daar gaat de Vira vannacht rijden. Als dat geen historisch moment is. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. De G20 zit erop. Met Betjan Verbeek, hoogleraar internationale betrekkingen, maken we zo de balans op. Morgen wordt duidelijk welke stad de Olympische Spelen van 2020 mag organiseren. Tokio, Madrid of Istanbul. We maken een rondje langs de drie steden en wegen hun kansen. En Wikileaks-oprichter Julian Assange is kandidaat voor de Australische Senaat. Maar hij zit nog vast op een ambassade in Londen. Hoe voer je dan campagne en wat als die wordt gekozen? En er is tennis, de halve finale vrouwen, enkel spel in New York, US Open. Marcelle Mesker nu op de baan Serena Williams tegen Nali. Wat is de stand? Ja, het gaat hard. Het is al 4-0 voor Serena Williams, de titelverdedigster. En uh, ja, ze speelt tegen die Chinese Nali, de nummer 6 van de wereld. Twee grote namen, twee Grand Slam kampioenen ook. Ze zijn beide 31 jaar. Um, ervaren speelsters, goede speelsters. Uh, negen keer tegen elkaar gespeeld, waarvan Williams acht keer won. Dus zij heeft wel duidelijk een uh, streepje voor. Maar ja, die eerste, enige keer dat uh, Lee won, toen verloor ze de eerste set heel dik. Daar lijkt het nu op... Uh, uit te lopen. Want het is 4-0 in de eerste set voor uh, Williams. Maar ik verwacht toch zeker dat uh, Lee een beetje over haar zenuwen heen komt en dat ritme zal vinden. Dus laten we hopen dat uh, de Chinezen er uh, spel vinden en dat het nog een mooie partij wordt. Want het gaat nu echt iets te snel. 4-0 dus voor Williams eerste set. Dankjewel, Miss Hellboy. Is straks opnieuw. We gaan verder met het nieuwsoverzicht van vrijdag 6 september. Het optreden van Dutchbat kan worden toegerekend aan de Staten. Vreugde bij de nabestaanden van drie moslimmannen die omkwamen in Srebrenica. Het boek kan dicht. Ik denk wel dat ik het plekje kan geven en dat ik gewoon nu uh, ja, wat positiever uh, door het leven kan. De nabestaanden voerden elf jaar lang rechtszaken tegen Nederland. We hebben nu ook echt gelijk en, en, en de Hoograad heeft het ook bevestigd. En het is op dit moment nog onwerkelijk. Advocaat Zegveld beet zich vast in het dossier. Ze is opgelucht. Het geeft een uh, diep gevoel van, uh, van rechtvaardigheid. Dit had wat mij betreft de enige uitspraak kunnen zijn. Uh, ik ben heel blij dat men die stap heeft durven zetten. Sommige oud-Dutchbetters denken daar heel anders over. Uiteraard voeren we de uitspraak uit, vanzelfsprekend. Maar uh, de precieze wijzen we erop. Uh, en uh, het, het nader bestuderen best ook van de uitspraak zelf vraagt tijd. Dus daar kan ik nu geen uitspraak over hebben. Dat was niet een oud-Dutch-better, maar dat was premier Rutte. Die zei dus duidelijk nog niets toe. Van de nasleep van de ene oorlog naar het mogelijke begin van een andere, die in Syrië. Rusland gaat nog steeds niet in op de Amerikaanse wens om president Assad aan te vallen. We kennen elkaars argumenten, maar zijn het niet met elkaar eens, zei president Poetin na afloop van de G20-top in Sint-Petersburg. Europa wil zeker weten dat Syrië chemische wapens heeft gebruikt. en wacht daarom het rapport van de VN-inspecteurs af. Het is heel belangrijk dat de Europese mensen op G20 zijn, samen op dezelfde positie zijn. om de gebruik van, de gebruik van chemische wapens te verantwoorden. en de van het regime die ze gebruikt. President Obama vindt dat allemaal te lang duren, zo lijkt het. Hij wil dat de wereld nu een vuist maakt tegen het gebruik van chemische wapens. Een internationale is required, and that will not come door security council action. De laatste nog levende lijfwacht van Adolf Hitler is overleden. Het is Rogges Miesch, die tijdens de Tweede Wereldoorlog... vijf jaar lang dag en nacht in de buurt van Hitler was. In een documentaire vertelde Miesch dat hij Hitler geen nare man vond. Voor mij een heel normale mens... En, en ik kan nu zeggen dat hij was een goede chef was voor onze treken. Een goede chef, dus voor onze doelstellingen, zegt hij. In 1945 zag Mich de lijken van Hitler en Eva Braun liggen. toen ze in de bunker in Berlijn zelfmoord hadden gepleegd. Na de oorlog zat, Miet, zat Mich acht jaar gevangen en keerde in 1953 terug naar Berlijn. Hij is 96 jaar geworden. De de 16-jarige Pakistaanse Malala heeft in Den Haag de Internationale Kindervredesprijs gekregen. Malala voert al jaren strijd omdat ze vindt dat Pakistanse meisjes naar school moeten kunnen. Ze liet zich ook niet tegenhouden door een moordaanslag van de Taliban. They cannot stop me. I will get my education if it is in home, school or any place. En dan moet je je voorstellen de moed dat jij gewoon op een dag zegt: "Nou, ik ga gewoon naar school wat er ook gebeurt." Een trotse kinderombudsman Delaard... Ook vandaag voerde Malala Way actie voor het recht op onderwijs voor alle kinderen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen met Freddy van Tijn. Ja, in het vorig jaar is een gigantisch strafkamp in Noord-Korea gesloten. In dat kamp 22 zaten in 2010 naar schatting 30.000 gevangenen. Maar bij de sluiting, twee jaar later, bleken er nog maar 3000 over te zijn. Een Amerikaanse mensenrechtencomité zegt dat er zo'n 20.000 gevangenen van honger zijn omgekomen. Door de devaluatie van de Noord-Koreaanse munt in 2009 hadden de kampautoriteiten geen geld meer voor voldoende voedsel. Enkele duizenden gevangenen zijn naar andere kampen getransporteerd. Voedselbanken in Nederland verkleinen noodgedwongen hun pakketten... en anderen moeten wachtlijsten aanleggen. Het komt door de toestroom van nieuwe armen... en doordat er minder voedsel wordt aangeboden, schrijft de Volkskrant. De regering weigert al jaren bij te springen... met behulp van het Europese Voedselhulpprogramma. Kabinet en Tweede Kamer beschouwen dat fonds... als een voorbeeld van zinloze rondpompen van geld. Alle lidstaten dragen er aan bij... maar ook kunnen ze er vervolgens allemaal een beroep op doen. Sinds het begin van het jaar is de verkoop van sterke drank ingestort... schrijft de Telegraaf... Jonge Jenever was altijd veruit de populairste Nederlandse borrel. Het eerste halfjaar is daar een ruim een kwart minder van verkocht. De sector waarschuwt dat nog eens een accijnsverhoging... zoals aangekondigd voor 1 januari... de traditionele Nederlandse drankenproducenten de nek om zal draaien. Een tijdje is geprobeerd werkzoekenden in te schakelen... voor de seizoensarbeid in de glas- en tuinbouw. Maar een rondgang van trouw laat zien dat de gemeente en sociale diensten... die ambities stilzwijgend hebben bijgesteld... Ondernemers zoeken mensen die beter geschikt zijn voor het werk dan de meeste werklozen, zegt de medewerker Sociale Zaken. En ook, werklozen haken makkelijk af. Dit weekend beginnen de competitiewedstrijden weer in het amateurvoetbal. Vanaf dit seizoen is er een actieplan van de KVB in werking tegen geweld voor sportiviteit. Trouw schrijft erover. Regels zijn onder meer dat spelers bij een gele kaart een tijdstraf krijgen van 10 minuten. En voetballers die zich schuldig maken aan excessief gedrag... wat dat dan ook is, zijn na hun schorsing verplicht om een bijeenkomst bij te wonen waar hun gedrag wordt besproken. Het Nederlands Dagblad interviewde een Britse neurocriminoloog... die vindt dat erfelijk belaste mensen verplicht in therapie moeten. Volgens de criminoloog blijkt uit onderzoek dat erfelijke en biologische factoren... een voorspellende waarde hebben voor ontsporingen. En mensen die erfelijk zo belast zijn dat ze waarschijnlijk gewelddadig of crimineel worden... moeten verplicht in therapie of aan de medicijnen, vindt hij. Ook als ze nog nooit over de scheef zijn gegaan. De Telegraaf schrijft dat koning Willem-Alexander een speechcijfer krijgt... die van humor houdt. Volgende maand begint Nederlandicus Jan Snoek. En die heeft eens gezegd, toen hij nog speeches voor premier Balkenende schreef... ik probeer in elke speech wel humor te stoppen. Behalve natuurlijk bij een plechtige herdenkingsreden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen.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 you're ready Bailey Ray, put your records on. De G20-top in Moskou is afgelopen. De vergadering over de economische situatie van de wereld... is overschaduwd door één onderwerp, Syrië. Of deze top iets heeft veranderd voor de situatie in het land... bespreek ik met Bertjan Verbeek. Hij is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Radboud Universiteit. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, we zijn een G20-top verder. Uh, zijn de mensen in Syrië meer opgeschoten? Niet veel, denk ik. Uh, de G20 heeft uiteindelijk niet geleid... tot een uh, verandering van standpunten van met name Rusland of China... waar uh, misschien Obama op had gehoopt of in ieder geval een beetje voor heeft gewerkt. En was, uh, dat, een, uh, was dat te verwachten dat die verandering niet zou optreden? Of zegt u van nou, had een goede reden om hoop te hebben? Nee, ik denk niet dat, uh, dat er veel, uh, uh, veel hoop voor was. De uh, G20 is een, uh, een organisatie die niet heel vaak bij elkaar komt... Die, een heel jaar lang grondig wordt voorbereid... door een aantal ambtenaren, zogenaamde Sherpa's. En eigenlijk ligt van minuut tot minuut vast... Uh, wat men gaat doen. En als er een akkoord over iets is... is dat van tevoren uitonderhandeld. en is de bijeenkomst van de, van de leiders van de G20-landen... plus de EU... Uh, is eigenlijk uh, niet meer dan een bevestiging daarvan... met een mooi communiqué en een mooie foto-opportunity. Ja. Maar als je dus, als een zoals Obama eigenlijk wilde... Uh, vrij kort van tevoren de agenda helemaal door elkaar wil gooien... terwijl je te gast bent in Rusland... waar uh, president Poetin zelf graag goede sier wil maken, zoals elke uh, gastheer of gastvrouw van een uh, G20-top, uh, dan kun je niet zomaar die agenda door elkaar gooien. En kun je eigenlijk ook niet verwachten, denk ik, als, je, als die G20-mensen bij elkaar zitten en je daar een vlammend betoog misschien weliswaar houdt over de situatie in Syrië, dat ze eigenlijk, waar iedereen uh, aanwezig is en naar elkaar zit te kijken: van nou, ik ga nu toch maar met hem mee, terwijl ze van tevoren eigenlijk hadden aangegeven van. Wij gaan niet meer. Ja, dat mee. is ondenkbaar, dat is kansloos. Ja. Ze hadden twintig minuten met elkaar gesproken, geloof ik, hè, Obama Ja, in de marge van uh, ja. Dirk werkdiner. Is ja. dat lang? Dat is op zich lang genoeg om, als je zaken wil doen, denk ik wel in ieder geval dichter tot elkaar te komen. Maar zoals men aangaf uh, in de verklaringen achteraf, heeft men standpunten uitgewisseld. en die men een al een kende soort van, van elkaar. Maar, ja, een soort van begrip getoond, maar ook duidelijk gesteld dat er geen overeenstemming is. Nou ja. Heeft Obama wel iets bereikt of helemaal niet? Hangt er vanaf in welke opzicht. Ik denk dat hij vooral heeft bereikt dat. Eigenlijk het, het momentum dat hij heeft gecreëerd met de stemming in het congres, de, waar hij toestemming heeft gevraagd van eerst het huis en nu de senaat, dat hij eigenlijk de druk uh, heeft kunnen blijven opvoeren, want dat is wel nodig. Uh, afgelopen donderdag heeft, of gisteren, heeft uh, de senaatscommissie gestemd. Aanstaande dinsdag zal de senaat zelf stemmen. En het is wel belangrijk natuurlijk dat er aandacht blijft bestaan voor de zaak. De druk uh, opvoeren op wie? Eigenlijk op de senatoren zelf. Ja, precies. Op, om duidelijk op, op te maken, Amerika dus. Ja, ja, eigenlijk wel. Om duidelijk te maken van... het is een urgente zaak. Er zijn redenen om in te grijpen. En er zijn in ieder geval een hoop wereldleiders die mij wel steunen. Er waren er niet zoveel, denk ik, uiteindelijk... Uh, als hij heeft gehoopt. Maar dat is zijn doel geweest. En uh, uiteraard ook om de landen die hem toch al steunden... zoals Engeland en Frankrijk... duidelijk te maken van... Ik ik hiermee door en ik, heb, ik blijf jullie steun nodig hebben. Ja. Eigenlijk stond Syrië niet op de agenda. Hè? Zei u net als we zijn een jaar bezig geweest met de voorbereidingen. En sinds die G20-aanval gaat het eigenlijk alleen nog maar hierover. Ja. Kan je dat maken om de agenda van zo'n G20-top zo drastisch te beïnvloeden? Want dat heeft hij eigenlijk toch gedaan. Het gebeurt soms wel vaker dat, dat zo'n G20-top iets wordt beïnvloed door een, door een uh, actuele gebeurtenis. Maar dit is wel een enorme... Verandering in de agenda. Geweest in ieder geval in de manier waarop het in de media naar buiten is gebracht en de, de, in de verklaringen van de regeringsleiders zelfs. Haar aandacht is besteed, heeft het wel heel veel tijd opgeslokt. En dat aan de ene kant. Helpt hem dat misschien, zoals we net aangaven. Ook al kreeg hij niet alles wat hij wilde. Maar aan de andere kant, een aantal van die landen... zoals bijvoorbeeld Mexico, zaten daar... eigenlijk juist vanwege die financieel-economische problematiek... en hadden gehoopt dat er uh, daar veel meer aandacht voor zou zijn... voor hun situatie. En, en is het daar nu helemaal niet over gegaan? Nou, daar is het wel over gegaan. Want zoals ik zei, de, die vergaderingen zijn ruim van tevoren voorbereid. in die akkoorden zijn er. Maar daar... De bedoeling is eigenlijk ook dat er dan veel publiciteit aan wordt gegeven. En dat bijvoorbeeld de president van Mexico naar huis kan komen. Want zie je wel, ik heb dit in ja, dit bereik. Die komt nu een beetje stilletjes stil, stil thuis. thuis. Ja, dus op een bepaald moment zal in dit geval denk ik... de, de Verenigde Staten zullen dat ook wel weer een beetje moeten terugbetalen. Ja. Uit te Toch nog even terug naar uh, Syrië. Kan je zeggen dat Amerika zich isoleert met deze opstelling? Isoleert? Ja, in zekere zin wel. In Blijven zin... inzetten op ingrijpen? Uh, je ziet dat eigenlijk steeds minder landen openlijk en daadwerkelijk uh, Amerika steunen. Zelfs landen als Canada, die eigenlijk wel hebben aangegeven... we staan achter jullie uh, standpunten, we begrijpen het... geven eigenlijk aan van, ja, maar als je een nou echt zo'n aanval inzet... en wie weet wat voor enorme consequenties het heeft... een militaire interventie, verdere escalatie... ze zijn steeds minder betrokken. Een land als Japan, dat is heel toch eigenlijk wel... <coughs> achter uh, de Verenigde Staten staat, heeft eigenlijk... Ze hebben met elkaar gesproken, Abe de premier en uh, Obama de president. Japan heeft eigenlijk zich nauwelijks uh, uh, uh, steun uitgesproken voor hmm. de VS. Dus, dus hij, hij is, is zich enigszins ja. aan het vereenzamen, dat klopt. Ja, hij heeft veel kritiek op Poetin, op Rusland. Hè. Hij vindt dat ja. Poetin de Veiligheidsraad vleugel lam maakt. Ja. Als je daar gelijk... Ja, feitelijk is dat zo, maar dat is ook een beetje de pot die de, ketel, de feite die zwart ziet. Van, er zijn ook momenten genoeg geweest in de, in de, in de geschiedenis dat de Verenigde Staten uh, dergelijke, uh, dergelijke houding heeft aangenomen in, in, in de Verenigde Naties, in de Veiligheidsraad. Um, maar het is zo, ja. Rusland en China, zoals alle andere permanente leden... hebben een veto-recht en kunnen dingen in die zin verlammen. En dat, en dat gebeurt nu. Ja. Ah. Maar dat doen zij met een bepaalde reden... Uh, die op zich wel uh, vanuit hun... Standpunt althans begrijpelijk zijn. Ja. Toch als je kijkt, Obama die wil nu graag ingrijpen en uh -huh. die heeft ook echt wel reden om te denken dat daar gifgas is gebruikt. Ja. Uh, tot nu toe lukte het hem niet. Bush die heeft het uiteindelijk wel gedaan in een ander land uh, terwijl die veel minder reden had om in te grijpen. Weten we achteraf. Is Bush een betere president dan Obama als je dit zo ziet? Dat is een moeilijke vraag. Ik zou er eigenlijk, dan moet je een onderscheid maken in. Zeg hoe Bush en Obama een acute crisissituatie afhandelen. Zeg maar. En als je het verschil wil maken, denk ik, in meer lange termijn visie op buitenlands beleid. En dan denk ik dat iemand als Bush, als je het over lange termijn visie hebt, eigenlijk door zijn adviseurs destijds, denk ik, vooral een buitenlands beleid is binnengestrompeld na uh, 9-11... Uh, die inderdaad gericht was op het uh, verwijderen van bepaalde regimes... met name als dat er moest zijn in het, in het Midden-Oosten... en anderen hadden het liefst ook nog Iran gezien. Mm. Iets wat hij misschien van tevoren niet zo had gewild en uit had gedacht. Hij had eigenlijk een binnenlands politieke agenda. Terwijl Obama, als je het hebt over een lange termijn perspectief... wel degelijk uh, een visie heeft naar mijn mening... en die heeft uitgedragen van uh, beseffende dat Amerika eigenlijk geen... Oorlogen, zoals in Afghanistan en Irak, lang kan volhouden... in acht nemen dat eigenlijk de machtsverhoudingen in de wereld aan het verschuiven zijn naar Azië... Hmm. heeft hij eigenlijk Amerika langzaam teruggetrokken uit het Midden-Oosten en Centraal-Azië... de aandacht verschoven naar Azië... en heeft geprobeerd de hand te reiken naar de oude vijanden... die uiteindelijk zeg maar, de baak wat voor het terrorisme vormen... door zijn toespraken in Beirut, in Cairo. Dus dat getuigt van een lange termijnvisie die Bush denk ik niet had. Okay. Als het gaat om korte termijn, dan denk ik dat Bush... Uh, tien jaar geleden uh, aan de vooravond van de Irak... had veel beter in staat is gebleken om een brede coalitie oh ja, te bouwen... Okay. dan Obama nu. Genuanceerd antwoord. Bert-Jan van Beek, hoogleraar internationale betrekking. Hartelijk dank. Graag gedaan.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 Tomorrow's too much, I'll carry it all, I got you I got you, I got everything, I got you I don't need nothing more than you I got everything, I got you I got you, Jack Johnson. Tokio, Madrid of Istanbul. Een van die drie steden mag de Olympische Spelen van 2020 organiseren. Morgen wordt in Buenos Aires besloten welke stad het wordt. Wij maken een rondje langs de velden. Te beginnen bij correspondent Kjeld Duits in Tokio. Goedenavond Kjeld. Waarom zegt Tokio de ideale kandidaat te zijn? En er zijn verschillende redenen voor. Eén reden is dat het een hele compacte Olympische Spelen is in Tokio... Zo'n uh, meer dan 80% van alle evenementen liggen binnen een straal van slechts 8 kilometer en midden in het centrum van de stad. En dat maakt het natuurlijk heel gemakkelijk voor alle mensen die komen bezoeken, ook voor de atleten zelf. Maar omdat het midden in de stad is, maakt het natuurlijk heel speciaal. Het is een heel erg partygevoel. Hmm. Jessica van Spengen in Spanje. En Madrid, waarom denken zij dat zij de droomstad zijn? Nou, allereerst omdat het de derde keer is dat Madrid het uh, probeert om de spelen binnen te halen, dus dan zou je zeggen drie, uh, drie keer is scheepsrecht, nou wat dat precies in het Spaans is, weet ik niet, <laughs> maar hier zeggen ze van nou, dat, dat moet haast nu wel lukken um, en ze zeggen 80% van de infrastructuur is al klaar, eigenlijk hoeven wij maar een paar aanpassingen te doen, zo denken ze er bijvoorbeeld over om hier een, een tijdelijk dak te zetten op de stierenvechtarena, nou zo uh, voorkom je hoge kosten en daarnaast is het Olympisch Stadion, omdat ze dus al een aantal keer hebben geprobeerd die spelen binnen te halen, zo goed als klaar. Dat staat er zelfs al bijna een beetje vervallen ja, bij. Ja, kan het zeggen, misschien dus is nou, het al weer we verouderd. Als we dat nou een beetje bijverven, dan uh, zijn we er klaar voor. Ja. Joost Lagendijk, oud europarlementariër voor GroenLinks en tegenwoordig uh, woonachtig in Istanbul. En eigenaar van een hond, als ik het goed hoor. Wat, ja. zijn, wat zijn de sterke kanten van Istanbul? Nou, Istanbul scoort naar eigen zeggen en daar uh, zit ook wel wat in. Denk ik sterk op uh, wat ik maar noem de Olympische symbolen. Van verboedering der volkeren. Uh, het zou het eerste moslimland zijn, Turkije, uh, waar, uh, hè, waar de meerderheid van de bevolking moslim is, waar die spelen zouden plaatsvinden. En Istanbul ligt natuurlijk op twee continenten, Europa en Azië. En je kunt je al voorstellen dat de marathon uh, over de brug van uh, mm. een naar het andere continent ja. gaat. Dus dat is dat is sterk. Ja. En uh, geld is dat toch? <laughs> Ja, er is, de, de, de, de Turkse regering heeft hier een, een grote prioriteit van gemaakt en is bereid en, en ook in staat om heel veel te investeren, veel meer dan uh, Madrid en Tokio, in nieuwe faciliteiten, nieuwe infrastructuur. En er is enorm uh, hoge steun onder de bevolking, ja. zo'n 85 tot 90 procent van de Turken vindt het een fantastisch idee als het zou lukken. Oké, okay. uh, u, u heeft natuurlijk ook in Nederland gewoond. In Nederland is altijd het land uh, diepgaand verdeeld bij dit soort projecten. Hoe komt het dat ze daar in Turkije zo uh, nou, bijna unaniem voor zijn? Ja, ik... ik we dat Madrid geloof ik voor de derde keer uh, z'n best ja. doet, uh, in het Istanbul, Istanbul is dat voor de vijfde keer. Uh, men heeft een beetje het idee van, uh, goed, we zijn een opkomende macht, we zijn als enige in deze regio in staat om het te doen, uh, gun het ons nou, uh, want nu kunnen we het, nu zijn we er in staat, er is veel steun. Uh, en men heeft een beetje het idee uh, uh, dat men er wel recht op heeft uh, deze tijd. Ja, ja. Kjeld, hoe zit dat met de bevolking van Tokio, willen die graag? Ja, die willen heel graag. Um, het is natuurlijk niet de eerste keer ook dat uh, Tokio het heeft geprobeerd. Eerder was de bewolking er niet zo voor. Maar in de Spelen in Londen heeft men enorm veel medailles gewonnen. Een record. En toen die uh, atleten terugkwamen naar uh, Japan hebben ze een, uh, zeg maar een victory parade gehad in uh, Tokio. En daar kwam een menigte op af. En sindsdien zijn de spelen eigenlijk heel populair geworden. Nu wordt het gesteund door zo'n uh, 92 procent. Dat is bijna hetzelfde dezelfde steun die men in Badri Madrid ook heeft. Ja, ja oké, okay, dat is enorm. En, en zijn ze bereid ver te gaan? Trekken ze alle registers open? Um, ja, maar ja, een groot probleem is natuurlijk nu Fukushima... Maar ja? eh, als je kijkt naar eh, de persconferentie die het Bitcomité comité had in Buenos Aires eh, afgelopen, woensdag was dat geloof ik. Toen waren vier van de zes vragen van de buitenlandse media over Fukushima. En eh, het hoofd van het Bitcomité comité kon er eigenlijk helemaal niet zo goed op reageren. Het enige wat hij steeds maar zei, hij klonk een beetje als een robot, was van ja, eh, Tokio is net zo veilig als New York, Parijs. ...en andere steden. Ja. En dat klopt ook wel, maar het werd niet echt geloofd door, uh, door de journalisten. En ze hebben en nog zeven jaar, toch? Een beetje, ja, het is toch een beetje het gevoel dat uh, er een grote wolk van de radioactiviteit hangt. En dat is helemaal niet het geval. Nee, en bovendien hebben ze nog zeven jaar, toch? Sorry? Bovendien hebben ze nog zeven jaar voordat de spelers er zijn. Het, duur, het, sorry, het duurt nog zeven jaar voordat het 2020 is. Ja, ja, nog zeven jaar, ja, ja. inderdaad. Ja. En tegen die ja. tijd zijn het probleem natuurlijk al wat beter opgelost. Ja, mag je hopen. Jessica, ja. je zei net al even, ja, Spanje had nog wat oude stadion ontstaan, waar ze een nieuw dak opgezet hebben. Is dat ook om uit te stralen van dat gaat niet heel veel kosten? Nou, het is natuurlijk wel iets wat gelijk uh, gezegd wordt. Hè. Spanje zit in diepe crisis. 27 uh, van de beroepsbevolking uh, zit zonder baan. Uh, er is zelfs berekend dat in 2020 dat nog 20 is. Dus ja, uh, de tegenstanders zeggen van dit kost heel veel geld. Laten we dit nu niet doen. De voorstanders zeggen juist van ja, dit kan geld in het laadje brengen. Dit zorgt voor werkgelegenheid, niet alleen in de aanloop. Er moet dus nog wel hier en daar wat uh, gemaakt en gebouwd worden. Maar dan ook tijdens die spelen natuurlijk, en misschien een spin-off... van mensen die aan de slag kunnen... Ja, dan, dan zeggen de, de tegenstanders weer van... ja, maar als er al zoveel klaar was... als we daar dan mee uh, hoge ogen willen gooien... hoe verklaar je dat dan? Want dan moet er nog maar een klein beetje gebouwd worden. En er zijn al tienduizenden mensen die zich hebben opgegeven... om als vrijwilliger aan de slag te mogen straks. Er wordt al gesproken over 70.000 vrijwilligers. Ja, dan kun je je afvragen... wat voor banen moet je dan nog meer creëren? Uh, dus zijn ze hier wel kritisch over... wat het nou uiteindelijk zal gaan opleveren dan? Ja. Ja. Zeg, uh, juli, augustus, hoe warm is het dan in Madrid? Nou, ik ben gevlucht hoor dit jaar. Want het Kijk. is echt heel erg warm. Het, uh, de kwik kan echt wel oplopen tot uh, boven de 40 graden. En Madrid is gewoon leeg in augustus. Dus dat, is wel, uh, dat zal een hele aparte ervaring worden... als Madrid ineens overspoeld wordt door mensen... met, ik hoop op zak, heel veel flesjes water. Ja, dat is wel nodig. En niet echt weer dan om een marathon te lopen of zoiets. Nee, Kijk, Gelt, Hoe is het weer in Tokio in, in die tijd van het jaar? Nou, men heeft besloten dat als het hier in Tokio gaat plaatsvinden... dat het gaat plaatsvinden tussen 24 juli en eh, 9 augustus. En dan valt het weer eigenlijk wel mee. In augustus is het vreselijk warm. Dan is het eh, een sauna in Japan. Eh, eerder in juli is er nog het regenseizoen. En later in augustus eh, eh, begint het tyfoonseizoen. Dus dit is eigenlijk zo'n beetje de enige periode dat je het ook echt kan doen. Ja, en dan is het ook niet eh, wel warm. Oh. Ja, nou zegt zo rond de 30 graden. Nou, dat is nog altijd 10 graden minder dan in Madrid. Joost, in, in uh, Istanbul is het ook warm in die tijd van het jaar. Wat, wat is eigenlijk de Achilleshoof, Achilleshiel van Istanbul? Ja, dat, dat is in de ogen van de niet zozeer de temperatuur, hoewel die eh, te vergelijken valt met Madrid. Eh, maar dat is vooral het feit dat er een aantal maanden geleden, je kunt je dat waarschijnlijk nog wel herinneren, hier toch redelijk veel en lange tijd eh, demonstraties, protesten zijn geweest tegen de regering, die nogal hardhandig zijn onderdrukt. En men heeft toch het idee, en ik denk ook wel terecht, dat dat het imago van Turkije in het buitenland, om het maar zacht uit te drukken, eh, geen goed heeft gedaan. Um, daarnaast is er recentelijk toch een redelijk groot dopingschandaal hier uitgebroken. Veel Turks atleten ah. die betrapt zijn op doping. Ja, is ook niet goed voor je voor je imago. En tenslotte, ja, Turkije ligt natuurlijk toch wel in een op dit moment in ieder geval zeer onrustige regio hier aan de andere kant van de grens. Is een bloedige uh, burgeroorlog in Syrië gaande. En men is toch, men is toch bang dat, dat de mensen die erover moeten gaan, over, over stemmen... ...morgen zullen denken van, nou ja, het is pas over zeven jaar. Maar je weet het nooit in deze regio. Uh, dus dat wordt, gezien, wordt er gezien hier zelf als de zielen. Als de ja, want als je Syrische rebel bent en je wil een beetje aandacht... ...dan is het niet zo ver naar Istanbul. Nee, het is niet ver. Uh, nee. De vraag is natuurlijk over zeven jaar, hoe is dan de situatie? Ja, ja. Maar, maar, maar goed, het is hier en nu helemaal, nu en waarschijnlijk ook nog wel over een aantal jaren onrustiger dan in de buurt van Madrid en Tokio. Ja, daar ziet het naar uit. Nou, toch maar alle drie een voorspelling. Joost, wat denk je, als je eerlijk bent? Ik denk eerlijk gezegd uh, dat het uh, Tokio wordt. Uh, met welk argument? Ja, de meest safe keuze uh, hebben het al een keer gedaan... Ja, Japanners kunnen dit soort grote evenement goed organiseren. Uh, Madrid uh, toch lastig in de huidige situatie met de economische crisis en Istanbul toch te onzeker. Ik zou het zelf jammer vinden, uiteindelijk, met al mijn twijfels. Maar ik denk dat het uh, een, een zekere keuze op, uh, op Tokio gaat worden. Uh, Jessica? Ja, ik was eigenlijk ook overtuigd uh, dat het Tokio zou worden. En hier eigenlijk iedereen ook wel om me heen. Ik merkte dat heel veel mensen iets hadden van nou we gaan morgen wel een soort van feest vieren. Er wordt hier ook een groot podium opgebouwd waar mensen kunnen kijken naar het scherm als het bekend wordt gemaakt. Maar ik voel toch wel, uh, ja je, je leest het toch ook wel veel uh, op blogs en, en mm -hmm. mensen die uh, in de sportwereld uh, vertoeven die toch zeggen van nou, het zou toch ook best wel eens kunnen dat Madrid een hele goede kans maakt met mm. ja toch uh, dat er wel uh, een hoop klaar is en uh, ja, dat ze er misschien wel helemaal klaar voor zijn. Ja, Kjeld, Joost en Jessica hebben het al een beetje opgegeven. <laughs> ja, um, ik vind het heel moeilijk voorspellen, moet ik zeggen. Um, tot dat Fukushima een probleem was, dacht ik inderdaad van nou, Tokio is de veilige keus. Um, nu zit ik een beetje te twijfelen. Het wordt of Madrid of het wordt Tokio. Tokio is nog altijd de veilige keus, maar het wordt niet als een veilige keus meer ervaren. Nee. En Madrid um, is toch wel heel populair geworden de afgelopen dagen. Dus? Of Madrid of Tokio. Ja, kies um... ik je held, Kom op. Laat, nou ja, Tokio is mijn stad, dan kies ik voor Tokio. Oké, okay, drie keer Tokio hebben wij genoteerd. Dankjewel nou. Joos nee, ik vanuit Istanbul, Jessica van Spengen uit Madrid... die ook nog wel een beetje in Madrid gelooft natuurlijk... en Kjell Duits uit Tokio. We gaan uh, tennissen. Marcella Mesker... Ja, want de tweede halve finale is uh, flink op weg. De eerste set uh, voor Serena Williams met 6-0 tegen de Chinese Li die ja, overrompeld werd in die eerste set. En uh, het gebeurt zo vaak bij de nummer 1 van de wereld. Serena Williams heel sterk in het begin scherp, uh, Ze mist geen bal. En als een stoomwals gaat ze over haar tegenstander heen. Die dan nog een beetje nerveus is. En nog uh, in het spel moet komen. Maar de tweede set loopt anders. Het is uh, spannender. Lee uh, verliest nu net uh, haar service game. Maar had hier de kans op een 3-1 voorsprong. Het staat 2 gelijk. Het wordt spannender. Lee is losser. Die begint beter te tennissen. Begint meer de aanval te zoeken. En dus wordt het een aantrekkelijker wedstrijd. Maar Serena Williams heel hard op weg naar de finale. Want de eerste set is al met 6. En 0 binnen, 2 gelijk nu in de tweede set. Met Keredon. De Tyrannosaurus Rex, de grootste vleesetende dinosaurus ooit op aarde, komt naar Nederland. Tenminste, de fossiele resten lijken naar natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden te gaan. Op het moment wordt er in Montana, in de Verenigde Staten, dier opgegraven. Aan de lijn is Edwin van Huis, directeur van Naturalis. Goedenavond, meneer Van Huis. Goedenavond. Ja, Deze stond hoog op uw verlanglijstje. Hè? Hoe bijzonder is deze vondst? Dit is het bijzonderste wat je maar kan vinden. Deze stond echt heel hoog op het verlanglijstje en dan een hele tijd niets. Dit, uh, de theromzausex is echt het, het grootste en machtigste dier wat ooit heeft geleefd. En is dat de reden waarom die zo bijzonder is en zo hoog op uw verlanglijstje stond? Ja, denk het wel. Ja. Er is, het is natuurlijk wetenschappelijk ook van ongelooflijk belang. Er zijn nog heel weinig zijn, uh, zijn er gevonden. Het is een, een dier die helemaal aan het eind van de, ev van de evolutie van de dinosauriërs kwam. Dus, uh, en en het is een, een, een mythisch dier natuurlijk geworden. Iedereen uh, wil een, een, een dier in zien. Ja. Um, en hij is van u? Nou, hij is nog niet van ons. Nee, we zijn hem, uh, we zijn hem aan het opgraven. Maar in Amerika is het zo dat de uh, eigenaar is degene uh, in wiens land hij wordt gevonden. Dus hij is van de uh, landeigenaar. Ja, dus u moet hem kopen? Ik moet hem kopen, ja. Maar zijn er meer kaaps op de kust of bent u de enige? Nee, we zijn de enige kaper in die zin. We hebben al, uh, toen, uh, toen uh, duidelijk werd dat er wat lag, hebben wij meteen al uh, een uh, afspraak gemaakt met de eigenaar dat wij het recht van eerste koop hebben. Oké, okay, dus u hoeft niet bang te zijn dat er iemand anders komt die, die meer biedt? Nee, nee. En wat biedt u? De daadwerkelijke prijs, die kunnen we pas bepalen als die helemaal uit de grond is. Want dat hangt af van hoe volledig het, uh, het skelet is en wat de... Uh, uh, kwaliteit van de, van de botten is, dus dat, uh, dat duurt nog wel een maand, denk ik. Ja. En hoe snel kan hij dan in het museum zijn? Nou, dan moet hij uh, nog helemaal worden geprepareerd, helemaal nog moet, uh, worden opgezet. Maar we hebben hem ook pas nodig in 2017, want dan gaat ons nieuwe museum open en dan moet dit de grote uh, trekker gaan worden. Ja, precies. En er gaat eerst ook nog onderzoek uh, plaatsvinden, neem ik aan, of niet? Er zal heel veel wetenschappelijk onderzoek aan, aan plaats gaan vinden, uh, het hele prepareerwerk, waarvan we hopen een, een groot deel in leiden te kunnen doen, zodat het publiek het ook kan zien uh, de komende jaren. Dat gaat ook heel veel tijd kosten, dus uh, voordat het zo is, zijn we zeker nog een jaar verder. Ja. Nog even voor mijn gedachtenvorming, hoeveel kost zo'n beest ongeveer? Nou, ik praat over miljoenen. Miljoenen, oké. Okay. Uh, ja. ja, miljoenen, ja. En die heeft u wel? Nou, we hebben dat niet. Uh, nee, Kijk, het Natuurhistorisch Museum heeft geen aankoopbudget. Uh, zoals bijvoorbeeld kunstmusea wel hebben. Dus wij moeten straks uh, op zoek gaan naar geld bij uh, particulieren, bij sponsors, bij fondsen. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat dat, dat, dat gaat lukken. Want een T-Rex is zo ontzettend bijzonder. Er gebeurt eigenlijk nooit dat er een wordt gevonden en zeker niet van deze... Uh, uh, absolute topkwaliteit, dat het is eigenlijk ondenkbaar... dat je daar de fondsen niet voor bij elkaar zou krijgen. Oké. Okay. De botten werden gevonden door mevrouw Michelle Lunstad, Die staat uh, bij u. Uh, mag ja. ik haar even spreken? Ja, zeker. Oh, Goedenavond. U heeft de botten dus gevonden. Hoe ging dat? Hoe ging dat? Gewoon met rondrijden hier op de grond. Wij werken hier op een grote, grote ranch. En mijn man en ik gaan... Zoveel mogelijk gaan we samen lekker onderzoeken. En hij, hij stapt de voorwieler af en ik ook. Ik zeg, ik blijf hier wel een poosje. En hij heeft op ons kijken en zegt, nee, ik wil ergens anders. Ik zeg, nee, ik blijf hier lekker een poosje. En hij zegt, oh, nou, dan, dan als het maar moet. Dus hij zette die voorwielen neer en... Hij had niet zoveel zin om te kijken, maar hij is toch al gebleven voor mij. En het loopt een klein heuveltje op... En hij kijkt naar beneden en hij riep me ineens en helemaal, helemaal uh, blij. Zeg, ik ik weet het niet zeker, maar ik geloof dat er een T-Rex ligt. Oké, okay, ineens zag hij hem. Ja, het was een, uh, het kwam een klein stukje van de kaak was, was te zien in de grond. Dus was... Een uh, T-Rex ziet er heel anders uit dan andere botten dus... Oh ja, dus ja, het was eigenlijk, gelijk, was eigenlijk echt toeval. U liep daar eh, en u zag hem en u dacht dat moet hem zijn. Ja, ja. En ja. hij heeft gelijk een paar foto's genomen. En hij heeft een stukje gegraven. En, en uh, gelijk in contact gest gesteld met een goede kennis van ons. En hij heeft de foto's gestuurd. Clayton. Clayton. Ja, dat is er heen de, de, hij... de lijn is heel slecht, uh, mevrouw Lundstad. Dus ik ga het kort houden. Uh, hoe bijzonder was het oh, voor u? Ja, hoe bijzonder was het voor oh, u om, het was, om hem te vinden? Het was gewoon, gewoon fantastisch. Gewoon ongelooflijk geweldig. Zo. Er, zijn geen in de, er zijn geen woorden voor. Nee. Zo. U bent een gelukkig mens. Oh ja. Ja. Zeer gelukkig. Oh, ja. En krijgt u nou ook een deel van dat geld wat er straks voor betaald moet worden? Ja, wij krijgen ook een deel. Ja. En welk en deel is dat? Deel van, uh, ik geloof dat het 30 was. Zo, dat is wel de moeite waard. Oh ja de moeite waard. Ja. Ja. Goed, hartelijk ja. dank. Mevrouw Lundstad en oh. uh, Edwin van Huis, beide hartelijk dank voor uw bijdrage in ons programma. kiest Australië een nieuw parlement. Met als opvallendste kandidaat Julian Assange. U weet wel, de man achter Wikileaks. Correspondent Robert Portier in Australië. Goedenavond. Goedenavond. Assange, die zit toch nog altijd in de ambassade van Ecuador in Londen? Ja, dat klopt inderdaad. Is dat is, dat dat is goede... er ook gelijk lastig hoor, als je een politieke partij hebt. Ja, het lijkt me lastig ook om campagne te voeren. Ja, inderdaad. Nou ja, eigenlijk heeft hij dan ook niet campagne gevoerd... Uh, ...natuurlijk heeft hij de last van uh, dat hij in Londen zit. Uh, ver verwijderd van de kiezers, ver verwijderd van de pers in Australië. Uh, de lancering van zijn campagne die vond plaats in, in Melbourne. Daar waren alle kopstukken van de partij aanwezig. Maar Assange zelf, die zat natuurlijk in Londen... ...die moest het uh, allemaal doen via teleconferencing. Uh, zijn campagne heeft hij dan ook grotendeels overgelaten aan die medewerkers. Hij heeft een aantal dingen via internet gedaan. Uh, en interviews, ja, die vonden plaats via Skype... ...of door een journalist naar een ambassade te sturen. Maar ja, dat werkt natuurlijk... Uh, niet echt gemakkelijk. En bovendien, uh, ja, hij mist het contact met de uh, echte kiezers, de mannen in de straat, de, de mensen die gewoon hun eigen vragen hebben en die die uh, niet kwijt konden. Ja, u zei al, of je zei al, hij doet het via internet. Daar stond ook een uh, nou, opmerkelijk filmpje op, zullen we maar even zeggen. Laten we een stukje luisteren. Ja, wat we niet zien is dat uh, Assange zingt met een pruik op. Uh, brengt een parodie op een bekend popliedje. Is het wel een serieuze partij, die Wikileaks Party? <laughs> nou ja, kijk, wat, wat, je, wat mij in ieder geval is bijgebleven van dit clipje... is dat uh, Assange uh, ook niet zo goed kan dansen... en dat hij eigenlijk ook niet zo goed kan playbacken. <laughs> uh, alles bij elkaar denk ik dat hij misschien beter uh, politicus kan worden dan rockstar. Okay. Maar uh, ja, jouw vraag is natuurlijk, is het een serieuze partij... Nou, ja, eigenlijk niet. Uh, daarvoor is de partij gewoon nog te jong, te klein. Uh, ze hebben last van verschillende kinderziektes. Uh, het is dan ook ja, zaak dat de topman van zo'n partij uh, zelf voortdurend er uh, bovenop zit. Ja, dan is het natuurlijk een nadeel dat je ver weg zit. Ja. Uh, je moet uh, contact houden met je achterban. Dat lukt hem niet. Ja, en uh, het is gewoon belangrijk in het begin van zo'n partij dat um, ja, je energie erin steekt en dat je een hele sterke focus hebt. Nou, Assange die is druk met uh, heel veel verschillende zaken. Denk maar even aan zijn eigen uitlevering, maar natuurlijk ook aan uh, Edward Snowden. Uh, je begrijpt dat zijn aandacht te versnipperd is en dat is niet goed voor de partij. Nee, maar waar staat de partij voor? Wat willen ze? Uh, officieel voor willen ze meer openheid en transparantie in de politiek. Maar ja, hoe ze dat dan precies willen bewerkstelligen, ja, dat wordt niet helemaal duidelijk. Ze doen uh, in meerdere staten mee aan de verkiezingen uh, en al die staten willen ze graag in de Senaat komen, niet in het huis van afgevaardigden. Dat is uh, iets gemakkelijker om, om daar een zetel voor te bemachtigen. Maar ze zijn eigenlijk overal klein. Uh, en eigenlijk is hun boodschap uh, van transparantie en openheid... Ja, het is op dit moment nog meer een slogan dan dat er werkelijk beleid achter zit. Ja, want zijn er peilingen waar ze een beetje goed in doen of eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Ik uh, sprak uh, afgelopen week met de belangrijkste pijler hier in Australië... Um, die moest even zuchten toen het gesprek op uh, de WikiLeaks partij kwam. Hij zei, ja, de vragen die ik erover krijg, die komen echt alleen maar uit het buitenland. Hier in Australië is echt niemand bezig met, uh, met Assange. Uh, zijn partij is gewoon niet interessant genoeg. Uh, de strijd gaat hier over het kiezen van een uh, nieuwe premier. Uh, dat uh, vinden veel Australiërs belangrijk in de Senaat. Daar komen echt ook nog wel een paar uh, interessante namen voorbij. Maar Assange die komt eigenlijk niet op die lijst. Is die, is die wel beroemd bij jou in Australië of ook nauwelijks? Ja, dat wel. Ze uh, weten echt wel wie hij is. Ja, ja. Uh, ze vinden eigenlijk ook dat Australië ervoor moet zorgen dat uh, hij zo goed mogelijk wordt beschermd, maar ze zien in hem blijkbaar nog geen polit politieke leider. Uh, en veel mensen denken ook dat uh, zijn uitstapje naar de politiek vooral bedoeld is om zichzelf wat meer bescherming te geven uh, en niet bedoeld is om het land beter te krijgen of om een beter bestuur te krijgen. Ja, want als hij gekozen wordt, is hij dan onschendbaar? Nou ja, daar is het hem zelf altijd om begonnen. Hè? Hij uh, heeft gezegd op het moment dat ik als senator word gekozen... dan uh, heb ik in ieder geval een extra laag bescherming. Want uh, Amerika zal het niet aandurven om een diplomatieke rel hierover te, te creëren... wanneer ze een gekozen senator gaan arresteren. Maar wettelijk gezien heeft hij geen extra bescherming. Mm. En als hij de ambassade verlaat, kan hij dus gewoon worden gearresteerd. En een belangrijk punt is dat zelfs als hij wordt gekozen... Ja, dan moet hij natuurlijk eerst wel worden ingeschoren als senator... Dat moet officieel in Canberra, in de hoofdstad hier in Australië. Ik denk dat het wel op de, ambassade, de Australische ambassade in Londen kan, maar vast niet op de ambassade van Ecuador in Londen. En moet je daar niet een aanwezigheidsding tekenen als je de vergaderingen bij wil wonen? Zoals bij het Europese parlement ja, en... hier? Nou, ik weet niet zeker of je moet tekenen voor aanwezigheid, maar uh, je mag uh, twee maanden niet uh, verschijnen bij vergaderingen van de Senaat... Uh, wanneer je langer uh, afwezig bent, dan mag je worden vervangen door iemand. Uh, daar hadden ze ook iemand voor aangewezen. De, de, de vrouw die dat zou doen, die is afgelopen week opgestapt. Oh. Een van die kinderziektes van de partij. Uh, dus het is nog maar de vraag uh, wie hem zou vervangen op het moment dat hij daadwerkelijk wordt gekozen. En er niet in slaagt om Australië te bereiken. Ja. Hij weet natuurlijk alles van zijn tegenstanders. Kan hij niet wat uh, scrabeus laten lekken? Ja, dat zou je denken. Uh, ik, ik zou het mooi vinden uh, als hij documenten achter de hand had... Uh, en hij uh, die met ons zou willen delen. Maar ik weet in ieder geval niet van uh, belangrijke documenten... Die de, die de stemming nog kunnen beïnvloeden. Nee, oké. Okay. Nou, dan, uh, dan, dan blijft het waarschijnlijk bij dit gesprek. Althans over dit thema. Robert Partier in Australië, dankjewel. Het is vijf voor twaalf. The city of Leowa. <hijf> Ja, goedenavond, zangeres Elske de Wal. Ja, hallo. Hallo, gefeliciteerd. Sorry, ik krijg een, een, een lijntje op een andere telefoon. Moment, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, ja. dat is goed. Ik zei, okay. ik zei gefeliciteerd. Ja, goed hè? Ja. Ja, het is echt, ik vind het echt super. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet had verwacht, want ik, ik hoorde ook allemaal hele goede uh, berichten over de, de, de concurrent, zeg maar. En... Um... Maar het is natuurlijk super uh, dat zo'n man dan zegt de City of Leeuwarden. En dan hoor je natuurlijk ook uh, dat iedereen heel enthousiast is. Dus ik ben heel erg blij. Ja, nou misschien is het goed om dat even te zeggen tegen de luisteraars... waar we het precies over hebben. Leeuwarden is gekozen tot culturele hoofdstad van 2018, hè? Ja, En heeft gewonnen van Eindhoven en Maastricht. Ja. Wij hoorden, is, uh... wij hoorden echt hele vrolijke geluiden uit Leeuwarden. Is het echt een groot feest daar? Nou, ik ben zelf uh, niet in Leeuwarden. Ik ben aan het spelen ergens anders in een, in een, op een plek. Dus ik weet niet of het heel groot feest is, maar... Leeuwarden kennende. Ik bedoel, uh, we weten allemaal uh, dat uh, Leeuwarden een heel mooi feestje kan bouwen, ook met de Elfstedentocht. Dus dat oh, ja. zal ongetwijfeld nog heel lang doorgaan daar. Ja, je bent niet toevallig in Maastricht of Eindhoven? Nee, nee, dat nee. Nee. kan okay, ik, nee, ik niet. Lijkt me ook nee, veiliger. Nee, dat kan wel heel toevallig zijn. Ja. Nee. Zeg, wat mag er in 2018 echt niet ontbreken in Leeuwarden? Wat moeten we daar zeker gaan zien? Nou, ik denk dat dat wel meerdere dingen zijn. Ik denk dat Leeuwarden sowieso uh, qua stad en architectuur een hele mooie gebouwen heeft, wat je sowieso moet gaan zien. Maar uh, waar ze nu al heel erg mee bezig zijn, is heel veel cultuur brengen, mooie festivals. Uh, en dat hoop ik dat dat alleen maar meer wordt, omdat het echt een onwijze stimulans is uh, voor de stad. Ik woon er zelf, dus ik, ik ben, er, ben er natuurlijk uh, veel. En ik zie natuurlijk wat er gebeurt. En, de laatste jaren is, uh, zijn er echt hele mooie initiatieven gekomen. Vooral op het gebied van cultuur en een mooi straatfestival. En uh, ja, ik hoop dat het alleen maar uh, meer wordt en dat er uh, heel veel mensen naartoe gaan komen om uh, de mooie stad te zien. Wordt de Oldenhoven nog rechtgezet voor die tijd? <laughs> ja, nou, ik denk het niet, hè, want dat is natuurlijk wel een kenmerk. dat ja, de stad als wat. En de mensen die erachter wonen, ja, ik hoop... Ik denk altijd, als ik er langs rijd, dan denk ik... oh mijn god, wanneer gaat hij vallen? Want <laughs> Na 2018 doen we dat. Na 2018. Ja, dat hoop ik dan wel. Ja, Waal. Nou, ik denk dat het nog wel even duurt. Elske de Waal, hartelijk dank en veel plezier. Ja, graag gedaan. We gaan nog even tennissen. Marcella Meske bij de halve finale van het vrouwenenkelspel in New York. Serena Williams tegen Nali. Ja, het is bijna afgelopen. Het is 6-0 en 5-2 voor Serena Williams, de titelverdedigster. Ze heeft al drie matchpoints gehad op deze laatste servicegame van uh, Nali. Ja, en ze speelt echt een geweldige wedstrijd. Lee, die toch wat mat begon in de eerste set. Sterk in de tweede set. Kansen had op 3-1 te komen. Die kansen verspeelde. Ja, en dan ben je gewoon de, de klos tegen Serena Williams. Hier weer een prachtig punt. Het is een gevecht hoor in de tweede set. De score is vertekend met... 6-0 en 5-2. Maar ja, het is Williams die hier op de finale gaat afstevenen. Lee maakt mogelijk deze service game nog. Maar dan is het Williams die voor de finale mag serveren. In die finale staat dus al Victoria Azarenka. Zij won eerder op de avond die anderhalve finale van de Italiaanse Pennetta. En Williams dus op het randje. Ze is er bijna. Ze lijkt met 6-0 en 5-2 tegen Lee. Einde van het oog. We zijn er morgen weer. Zometeen Casaluna. Morgen Max van Wezel. Goedenacht.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 Meneer, sehr verehrte dames en heren, hoe sexy is Angela Merkel? Sag maar, Nicolas? Oui, Angela? What was eigentlich happening last night? Transparent, wat depressie. En hoe maak je de Duitse verkiezingen toch nog spannend? Deutschland, zu viel, zu viel, zu viel. De neder grappenmaker Sven Ratske. Zondagavond tussen 7 en 8 in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.